De topman van Air France KLM, Janillac, blijft tot na de jaarvergadering van de luchtvaartmaatschappij op 15 mei aan. Daarna treedt hij terug. Vrijdag maakte Janillac bekend dat zijn functie neerlegt. Hij had zijn lot verbonden aan het referendum dat hij had uitgeschreven over een nieuw CAO-voorstel. Toen een meerderheid van het personeel tegenstemde, zag hij zich genoodzaakt terug te treden.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 Zin in Zandvoort, Zandvoort yeah. is zin in ZFM. ZFM. Met nu Zandvoort op zondag. Oh. Dat is uh, ZFM Sport heet dat tegenwoordig. Maar goed. Uh, ja. uh, uh, maar goed. Uh, en... ZFM Sport live. hè? Ja, ik moet het nog helemaal zeggen. En het wel goed weer. Yeah. <laughs> uh, en, en tijdens het nieuws is er gescoord. Want Willem 2 staat op 1-0. En de goal werd gemaakt door Konstantinos Tsimikras. Hij ja. uh, scoorde vanuit een rebound. Dat... Even de tussenstanden. Excelsior Ajax, 1-0. Heerdeveen Feyenoord, 0-1. Willem 2 Vitesse, 1-0. AZ Peck, 1-0. FC Twente NAC, 0-1. Sparta Heracles, 1-1. En Roda JC ADO, 0-2. Ja, dat gaat uh, lekker in ieder geval dan even nog... Uh, ja, eigenlijk uh, heb ik uh, verder nee, niks uh, meer aan toe te voegen. Ik dacht dat ik <laughs> wat had toegevoegd, maar ik heb niks toe te voegen. Dus dan uh, kan ik nee, beter we, dan Hebben we een, een, hebben we een soort van virtuele stand op dit moment? Ja, volgens mij wel. Alleen dan moet hij even bijwerken. Maar het is in ieder geval zo dat uh, NAC staat uh, virtueel op 36 punten. Roda op 30. Dus Roda gaat daar competitie spelen. Dat lijkt me ook niet meer te veranderen hoor, want... Uh, zal ik de, de virtuele stand om de play-offs er even in gooien dan? Ja, Ik leuk. zit even te pieken op het scherm van, van Jaap. Ja, dat is ja. leuk. leuk, ja. leuk. ADO Den Haag, uh, ja, die, die doen echt goede zaken. Want die komen nu op 47 punten. Eén punt meer dan Heerenveen. En daaronder staat weer Pek volle, Met een verschil van twee ja. punten. Dus ADO Den Haag... Uh, Pek valt eruit, hè? Ja, die zijn, uh, die zijn er klaar. Ja. Vind, ik, vind, ik vind het op zich wel leuk dat, dat uh, Ado uh, hier aan mee kan gaan doen. Dat hele stadion erachter. Ja. En Pek... Uh, maar hoe is het mogelijk dat je een seizoen zo sterk begint. en dat je dan zo'n terugslag krijgt? Repack? Dat... Ja. Ja, ja. Dat, uh, dat is inderdaad wel een goede. Jammer. Ja, ja. Want, ik, vind van... een... ik vind van het schip trouwens al een. Uh... Gedegen trainer. Absoluut. is bovendien een hele fijne gozer. Dus, uh... Ja, ken je hem? Ja. Ja, ik ben uh, uh, al jaren bevriend met Joop Onk. En je weet, dat is schoonpapa. Dus uh, nee, dat gaat allemaal goed. Ja, uh... Zou voor het komende seizoen zou hij dus misschien het misschien wat bestendiger kunnen maken bij Pek Dat Dat is gelopen, maar ze ik raken volgens... een hoop kwijt. hè? Ja. Ik denk dat ze zes, zes spelers kwijtraken. ADO heeft trouwens weer gescoord. Het staat 0-3 bij uh, de wedstrijd tegen Roda JC. Ja. Roda is nergens. Ja, zullen, ook... die, zullen die niet al een klein beetje sparen? Ja, ik uh, ook is er een doelpunt al gevallen bij Willem II. Dus ook dat. Uh, ja, dat uh, hadden we net gemeld. Is dat zo? Uh, dankjewel, ja. <laughs> dacht, maar uh, Johnson heeft weer gescoord. Dus Jan Bax en Johnson staan weer, alle mee. twee uh, <laughs> gelijk. Is wel leuk, natuurlijk. Hè? Ja, ja. Noorse spits heeft net als Jan Bax 19 doelpunten. Het is een spannende strijd, dus om die topscorers titel We hadden net Justin en aan de telefoon. Ja. Wat, hmm. had hij, wat had hij ook weer gedaan voor komende donderdag? Zwarte schoenen gekocht.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 And everybody's smiling, it's Ik zou weer hebben mijn brand nieuwe shoes. Paolo Nutini, hè? Ja, ja, ja. nieuwe schoenen hadden we het toch, toch over met, met Justin Luiters. Ze zijn wel zwart, maar het was <laughs> wel nieuw in ieder geval. <laughs> ben, jij hebt hem uh, tussenstonden. Ja. Uh, Beersheva Elat. Je zou toch door die. Uh, de zon schijnt overigens niet zo fel. Maar je zal daar toch naartoe moeten rijden, jongens. Wat een ongelooflijk takkenend is dat! En alleen maar die, die, die, die, je ziet alleen maar zand aan allebei de kanten. Het is en niet bellen. de zeeweg in ieder geval. Echt verschrikkelijk, hè? En daar zie je ook alleen maar zand, toch? Ja, ja nou ja, als het zo doorgaat met de, met de heffing... In de not. eerste klasse A speelt Welzen <laughs> bij AGB en staat in de rust met 2-0 achter. In de vierde klasse E is de wedstrijd Zwanenburg-DSK. De ruststand daar is 3-0 voor Zwanenburg... En in diezelfde klasse, MMO tegen OG, Rusland 0-1. OG, onze gezellen dus, op winst. Dan, uh, ja, in de Eredivisie gebeurt op het moment uh, niet zo bar veel. Uh, we hebben u de laatste goal gemeld van... Uh, uh, wie was het ook alweer? Ik weet niet eens meer. Maar goed, in ieder geval heeft Twente gelijk gemaakt tegen NAC Breda. En dat is natuurlijk wel, uh, wel leuk. Menno Koch had NAC op 0-1 gezet... En het is Dylan George die de gelijkmaker binnenschiet. En dat is dan in de, een van de laatste minuten van de eerste helft. Ja. Nog even resumerend voor de mensen die de MotoGP helemaal gemist hebben. Maar dat stond bol van de incidenten. Cole Crutchlow, de man die van Pol vertrok... Die viel al uh, in een van de beginfasen viel, die al, viel die er al af. Uh, daarna uh, waren er ineens drie mensen die op een gegeven moment. Oh, het is een doelpunt. Dus laat ik dat maar eerst eventjes uh, doen. Nee, nog niet. Uh, drie um, mensen vielen eraf uh, vlak voor het einde. Dat uh, gebeurde met uh, twee van de ploeg van Ducati. Dat waren de WK-leider Andrea Dovicioso. En uh, Dani Pedrosa. En daarna uh, volgde ook uh, Jorge Lorenzo. Die Dani Pedrosa, dat is de teamgenoot van Mark uh, Marquez. Uh, en die gingen in bocht zes bij een even complexe als spectaculaire botsing gedrieën onderuit, waarna Zarco en Janone nog naar het podium reden. Nou, die winst die was dus voor Mark Marquez, um, en dat is dan ook wel weer te merken in de stand om het WK, want daar heeft Marquez inmiddels van de vier wedstrijden die inmiddels zijn gereden van de 19 Grand Prix de leiding overgenomen van die Dovizioso. 70 punten, uh, Zarco staat nu tweede, de Fransman... en Vinales, de Spanjaard, staat daar derde... in die tussenstand van de MotoGP. Doelpunt nummer 18 voor Berghuis. De aanvaller schiet vanaf een meter of elf in de vrije positie binnen. Kan de Feyenoord nog topscorer worden, is nou de grote vraag... want hij staat één doelpunt achter Johnson en Jahan Baks. 0-2 dus, bij Feyenoord opnieuw Berghuis. En dat gaat goed daar natuurlijk. Dan de Giro d'Italia, daar moet nog gereden worden, 81 kilometer. De voorsprong wordt allemaal kleiner van de drie koplopers. Drie minuten en 38 seconden. Ja, voor mensen die bijvoorbeeld ook uh, geïnteresseerd zijn... in het wereldkampioenschap snoeker, dat uh, ook plaatsvindt in Engeland... daar zijn inmiddels de halve finales uh, gespeeld. Uh, gisteren was er een, uh, een behoorlijke uh, spanning... tussen Kieran Wilson en John Higgins, uh, de man uit Schotland... En die schot die heeft al meerdere malen al de finale bereikt. Dat heeft hij inmiddels nu ook weer voor elkaar gekregen. Want uh, Wilson werd met 17-13 verslagen. En in de andere finale was het uh, ook lange tijd spannend. Maar uiteindelijk is ook de oud-wereldkampioen Mark Williams... doorgedrongen tot de finale. Dat betekent dus dat vanaf vandaag daar uh, wordt uh, begonnen met de finale. En die finale wordt dan beslist... Zoals dat uh, in Engeland gebruikelijk is op maandag, bank holiday. Ja, dat is heel leuk, want uh, uh, mijn oudste zus heeft daar ooit gewoond in bank holiday. Ook al is het 15 uh, of het is het 12 graden, het is koud en het zonnetje schijnt, dan trekken die Engelsen gewoon een korte broek aan. En dan gaan ze gewoon, het is bank holiday. Dus, uh, maar dat is morgen en vandaag. Heb jij ooit wel eens een, een uitzending gepresenteerd uh, zonder technicus? Hij was opeens weg. Ja, maar hij is inmiddels weer terug. Dat is dat een en reden. Dat is een reden. En moest dat je plassen. En, en, nee. <laughs> nee. <laughs> ik had geen ooggenoot. Nee. Uh, heb ik wel eens, maar ik had geen ogenoot. nu niet. Uh, oh, nee. <laughs> we hebben zo meteen Edwin Efting, de trainer van SV Hallo. Ah. Ah, heb je die al of niet? Nee, nee. Die hebben we zo meteen uh, na een liedje. Okay. Sparrenwoude, Donderdag de tegenstander van de SV Zandvoort. Om die prachtige beker. En wat is het liedje? Uh, Waves. Mr. Props. Maar niet, niet, en, de, het is wel de zomersversie. Het is wel een hele mooie zomersversie.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 een uh, hele speciaal jasje uh, een zomers als ik het uh, wel begrepen had. Ja, klopt. Uh, we hebben inmiddels uh, uh, we hebben het natuurlijk al uitgebreid over de HD Cup gehad we hebben uh, een speler van Zandvoort gesproken, we hebben de organisator gesproken dan missen we er eigenlijk nog maar één. De trainer van Spangbouden Ja, Edwin Eventing, goedemiddag Goedemiddag. Ben je nerveus, Edwin? <laughs> <laughs> <laughs> nou, nee, nee nou, nu in ieder geval nog niet Um, uh, misschien uh, op de dag zelf wel, maar uh, nu nog niet. Dus uh, kijk, uh, voor ons is het natuurlijk wel, uh, ja, wel een leuk extraatje. Een um, best wel een lastig seizoen. En, uh, en als je dan toch zo'n finale haalt, en uh, zeer onverwacht natuurlijk, dan, uh, ja, dan mag je daar best wel blij mee zijn, denk ik. Als het op penalties aankomt, winnen jullie? Nou ja, ik, ik, ik denk dat wij met penalties uh, ja, een paar specialisten hebben. Zowel mensen die hem kunnen nemen. Als mensen die hem kunnen tegenhouden. Okay. Daarin, uh, daarin maken we inderdaad een goede kans... als we het zoveel weten te laten brengen. Ja. Leeft het bij jullie erg? Gaan er, gaan er veel ja, mensen mee? Het. Nou, dat weet ik niet, moet ik eerlijk zeggen. Ja, Weet je wat het punt een beetje is? Um, we hebben natuurlijk vorige week gespeeld... en de afgelopen week natuurlijk getraind, dus onder de groep wel. Alleen, ik heb, omdat het dit weekend ook geen voetballoos weekend is voor ons... heb ik ook niet iemand van, uh, van de supporters of zo uh, gesproken. Dus, maar ik verwacht wel dat er vanuit, uh, vanuit de club... Uh, wel wat aanvaard gegeven wordt... en dat er wel een... Uh, een groepje mensen mee zal komen. ja. Want het hele dorp uh, strandleeg. Nou, dat zou wel leuk zijn. <laughs> Dit is trouwens wel knap <laughs> van jullie. Hè? Want in de competitie, je zei het al, gaat het inderdaad niet zo goed. En dan toch zo'n finale halen. Zegt al wat? Klopt. Ja, daarom. En, uh, ja, ik denk dat, uh, dat we er tot het zijn. Nou, dat moet je ook zijn. Ja. Dus, uh, nee, dat, dat klopt. Dat klopt. En, uh, en uh, ja, in de groep, ja nogmaals, uh, kijk, uh, weet je, de competitie is voor ons uh, heel belangrijk. We, we hebben nog een heel klein stroomhalmpje. En uh, daar willen we proberen voor te gaan, maar ja, dat hebben we allemaal niet met een eigen hand hè. dus daar, daar zijn we heel afhankelijk. En, um, en uh, dit, dit is een extraatje, dus we gaan hier uh, komende, komende donderdag gaan we hier volle bak voor. Ja, er is heel wat Schipstrand, Het is dus de kortste weg naar de prijs heb ik al geroepen. Daar het, dus, uh, dus, uh, en het is ook een, een leuke prijs, buiten dat je als, als winnaar een leuke prijs vindt, is het ook nog eens een keer leuk voor de naam. En, en wat ook leuk is, is dat de finale volgend jaar dan bij spanien ook gaat worden. Ja. Dus ja, dat zijn allemaal dingetjes waarvan je zegt, nou, dan moet je gewoon een stukje extra je best voor doen Ja, en blijft voetballen voetbal, hè? Nou ja, daarom Kijk, en, uh, ik, ik schat, uh, schat Sanford hoger in het Paraboude, maar ik schat de Edo ook hoger in het Paraboude. ja En uh, ja, dus ja, nogmaals, die jongens zullen wel iets, iets gemotiveerder zijn dan die jongens van Edo uh, Die jongens van Sandvoort, maar, uh, maar ik denk niet dat we kansloos zijn Ik, ik schat in dat het na nou, 30, 70, 20, 80 uh, in het voordeel van Sanford zal zijn, maar ja Zolang het geen 0% is, hebben we een kans. zeg ik altijd maar tegen ja. Ja, de groep. Die halve finale, Edwin, die verliep natuurlijk uh, vrij, vrij wonderlijk. Je komt 2-0 achter. In de laatste minuten um, uh, kom je op gelijk hoogte. Waardoor uiteindelijk meteen strafschoppen genomen moeten worden. Um, ja. Na de, na de na afloop hadden wij, um, uh, toch wel opvallend, uh, niet Patrick Kort als keeper aan de telefoon. Maar... Um, hoe heet onze grote vriend ook alweer? Jeffrey, uh, Jeffrey Blom. Ja, klopt. Nou, ik kijk, deze wedstrijd is een week of drie, vier geleden is hij gepland. Uh, en en uh, eigenlijk hadden we twee vrije weekenden. En vier weken geleden was Patrick bij me gekomen van... luister, Red, ik, ik wil nog een weekendje weg met mijn uh, familie. Gaan we die weekenden nog iets doen? En ik heb toen aangegeven nee, in principe niet. Uh, dus, dus je kan lekker weggaan. En, uh, en dat heeft hij gedaan. Want ja, de, de tegenstanders toen speelden bijna alles op kunstgas. Dus we konden redelijk goed inschatten dat we niet, uh, niet nog een aflasting zouden krijgen. Um, ja, he, he, wat gebeurt er? Uh, er wordt er besloten door het uh, door bestuur en terecht hoor dat die wedstrijd gespeeld moet worden natuurlijk een keer. Ja, en dan wilden ze eigenlijk het liefst in een weekend hebben, ook een stukje van inkomsten. Dus vandaar, alleen ja, Patrick zegt ook, ik, uh, ik kom die zondag terug, dus uh, we kunnen kijken. Nou, ik heb zo, weet je wat, misschien leuk voor, Pet, voor, uh, voor Jeffrey om te keepen. Uh, ik moet zeggen, Jeffrey is gewoon een goede keeper, ja, uh, iets minder dan Patrick, maar... Ja, je hebt het gezien. Hij maakte een foutje bij de 2-0. Maar hij heeft ons in de tweede helft ook twee keer enorm goed op de benen gehouden. Ja, en in de penalties, daar pak je er nog wel eens eentje gedurende het seizoen. Ja. Um, ja. Dan, dan is het wel de logische vraag natuurlijk. Um, uh, ik weet niet of je, of je het al kan vertellen hoor. Of, maar komende donderdag. Wie keept er? Ja, in principe keepen ze altijd 1-11. Ah, Oké, okay. dat is een goede oplossing. Dus dat, is, dat hebben we al besproken. En, uh, en uh, Patrick begint. En, uh, en Jeffrey is net even iets beter in de penalties. Die gaat de tweede helft kiepen. Dat mocht we daarop aankomen. en Dan staat hij hier onder de lat. Uh, dus dat hebben we met beide keepers al besproken. En, uh, alleen, en dat is nu ook weer. Jeffrey had een weekendje weggeboekt. Uh, dus die is even met zijn meisje aan het overleggen. Ofzo, of het die het goed vindt om een dagje later weg te gaan. <laughs> en en als, hij, als hij dat niet kan of als zijn meisje dat niet wil. Nou, dan gaat Patrick gewoon kiepen. Kijk, uh, ja. Uh, weet je, het is voor allemaal twee fantastisch. Het is toch heel hele vereniging fantastisch dit. En, mm -hmm. en zo gaan we er ook naartoe. Het is gewoon genieten. En alles wat we meer meehalen dan een nederlaag is meegenomen. Ja. ja ben je, je had... verder de selectie uh, fit? Nee, nee. Kijk, uh, we hebben eigenlijk heel de soenaal lopen. We... Precies. Uh, Ricardo de Hedder is uh, weer mee trainen. Die zal er wel bij zijn. Die gaat niet in de basis starten. Uh, Clint van der Deijl, die zal er wel bij zijn. Die heeft nou ingevallen. Die maakt er gelijk maken. Maar ja, uh, als ik die laat starten, dan kan ik hem de zondag daarna niet gebruiken. Die heeft gewoon een langer herstel nodig. Dus die zal waarschijnlijk wel invallen. Maar gaat zeker geen hele wedstrijd spelen. Um, nou, Jeroen, uh, Jeroen van Geldorp is nog geblesseerd. Die heeft een rugblessure. Die is lange tijd uitgeschakeld. Ja, zoals jullie weten vanaf het begin van het seizoen. Uh, mis ik al. Klen Habers en uh, Jesse Verrije. Mm -hmm. um, dus, uh, dus nee, we zijn uh, verder van, uh, van 100%. Alleen, uh, ja, kijk, weet je, um, uh, daar doen we net bijna het hele seizoen al mee. Dus we weten een beetje wat onze kwaliteiten zijn. En ook waar onze beperkingen liggen. Ja, en, en zoals wij de laatste weken spelen. Wat uh, meer vanuit de tweede bal en vanuit de omschakeling. Uh, kunnen we tegenstanders pijn doen, hè? Je zag tegen Edo ook, dat kreeg toch in de tweede minuut de grootste kans, uh, tenminste de eerste kans van de wedstrijd. Dan vlieg je hierin. Ja, dan wordt het misschien wel een andere pot. Had misschien wel een wake-up call geweest voor Edo en hadden ze het denk ik niet zo makkelijk weggegeven. Maar, uh, maar het kan zomaar alle kanten op nemen. En het is maar één wedstrijd, hè? En het is maar één wedstrijd. En kijk, en, nou ja, ik, ik heb Stamvoort uh, zien stellen tegen Muiden onder andere. Nou, die is echt een fantastische ploeg, dus uh, vooral die voorhoede is echt uh, ja, geweldig. Dus ik... Uh, ik, ik, nee? ja, ik heb ook weer mijn spelers. Maak je borst maar nat en ik mis een van mijn best, Bart zink Die zit ik een keer in Milan. Um, dus ja, weet je, ik, ik ben gewoon, uh, gewoon wat, wat, wat minder uh, uh, compleet dan, dan normaal. Maar hoe doe je met de Rimini bellen Even naar de competitie terug. Hé. Je zei het net al, ik heb een, een kleine strohalm die overblijft. Maar jullie horen als finalist niet in de vierde klasse thuis, hoor. Nee, dat horen we ook niet. En, en ik denk, uh, kijk, toevallig hebben we een week of drie geleden hebben we het seizoen eens een beetje geanalyseerd. En we hebben dit seizoen uh, heel heleboel dingen zelf niet goed gedaan. Dat uh, begrijpen we te Degen. Uh, zeker in de beginfase veel te opportunistisch naar voren op voetbal. Zoals we de laatste twee jaar hebben we gespeeld met sparenwouden. Alleen, uh, alleen de laatste weken hebben we wat meer op de rit. Alleen, ja, het valt ook niet even onze kant op. Uh, we, we, hebben, we komen tegen de nummer 2-3-2 uh, uh, voor in de rust tegen Roda. En meteen naar rust, we twee zeer ongelukkige calls. En ja, uh, we hebben ook uh, bijvoorbeeld 1-0, staan we achter tegen een SDZ. En we hebben gewoon vier, vijf grote kansen. En hij gaat er niet in. Ja, dan houdt het op een gegeven moment weer op, hè? Ja, zo werkt het inderdaad, ja. Edwin, uh, aan het einde van het seizoen, uh, dus daar hebben we het eigenlijk over... Um, uh, nou, laten we, laten we van positief uitgaan, een week of uh, 6, 7. Vertrek je bij, uh, bij Spaar als, uh, als trainer in ieder geval? Ja. Hoe, uh, hoe mooi zou het zijn om met de prijs... Uh, Afscheid te nemen. Ja. Hey, uh, <laughs> dat mooi zijn. Kijk dan, in drie jaar heb je dan twee prijzen. Een promotie en, een, en als je dan niet tegen dat, ja. uh, dat zou het allemaal mooi zijn. Maar dat zou superleuk zijn. En uh, nogmaals, niet alleen voor mij, maar, maar zeker voor, voor de spelersgroep. Die kunnen dat opstekertje wel gebruiken. En, ja, ik vind dat deze groep ook, ook zeker in de derde klasse hoort. Zeker in de derde klasse hoort. Uh, ik... Oké, okay. Nou kan nog hè. Kom op, zet hem op. Ja, ja, ja, ja. Kijk, en uh, de, de concurrent van ons, TVA bedoeld. dan moeten we zelf de laatste wetten tegen. Maar die moeten nu de komende twee wedstrijden tegen de nummer 1 en 2. En wij moeten tegen twee ploegen die, die in principe niet meer voor promotie gaan. En niet meer tegen degradatie spelen. Dus ja, het kan. Wij zijn veel gemotiveerder zijn er hun. Ja. Dus ja, je weet je, de bal is rond en uh, de laatste weken, uh, sinds de week vier, vijf, uh, spelen gewoon niet slecht. Alleen, ja, ik, ik heb er steeds vertrouwen in dat het kwartje even de goede kant op gaat vallen. Ja, en als we daar net aankomen, de zondag, of zondag is, ja, en die week daarna zondag. dat zou ideaal zijn. Dan mogen we in de laatste wedstrijd in onderling duel aan beslissen. Veel succes, tot donderdag. Dank. Ja, tot ziens, op donderdag. Hartstikke leuk dat jullie belden. Ja, helemaal goed. Edwin, fijne zondag. Oké, okay, dankjewel, tot ziens. Hoi. De Giro, 70 kilometer nog te rijden. Voorsprong nog maar twee minuten voor de drie koplopers. Was net een heel mooi publiekshot. Ja, dat had ik ook even gezien. Zonder dat er gewoon je oog daarop valt. Ja, in één keer. Maar ze hebben toch ook heel snel de camera bij. dan meteen weggedraaid. Want zo Turitein zijn ze dan ook wel. Ze te snel weg. Ja, en die wielrenners die hebben nergens last van. Want die denken: van, wat doen we hier in deze. alle Jezus lange zandbak. We willen gewoon naar Italië. En we zitten in Israël in de Negev-woestijn te fietsen. Heb je trouwens wel gezien dat Henny. op meerdere manieren. zich inleeft. In, in, in zo'n wedstrijd? Ja. Nou. Ik bedoel, het is, het is daar, nou, je had het al over een, een, een, een zandbak, een oven. Ja. ja. Hij heeft gewoon zijn schoenen uitgedaan. Nou, schone sokken. <laughs> ik zit ook te ruiken, maar ik ruik wat. Uh... Nee, schone sokken. <laughs> is dat zo? Ja, absoluut. Ah, Oké. Okay. Goed zo. In de Eredivisie is het pauze. Uh, 69 kilometer nog te rijden. 2 minuten en 6 seconden voorsprong voor de drie koplopers. En uh, we gaan maar ja, weer. Lekker ja. naar muziek. Nou, uh, even nog één ding. Want die SV Zandvoort en Sparenwouden. Ik heb met beide clubs heb ik wat, hè. Dus oh. uh, ja, dat oh. is, uh, het uh, verhaal uh, gaat voor de Sparenwouden gaat dan wel veel verder terug. Maar een van mijn zwagers hebben vroeger. Gespeeld bij Sparenwouden. En dat was uh, toen nog uh, het voetbalterrein in Sparendam. Mm -hmm. Dat was toen vlak achter, uh, uh, nou ja, daar, als je Sparendam binnenkomt, voor de brug naar rechts. En daar had je dan een sportveldje uh, ja, liggen. Ja. Nou, daar hebben zij uh, ja, uh, hun voetbalwedstrijden af, uh, afgewerkt. En ik was regelmatig, uh, als een jochie van een jaar of tien was ik daar regelmatig uh, te vinden... Met de illustere namen van de, de heren Mens. Die daar toen nog uh, deel uit maakte. En zie van de belt. Dat zijn jongens uh, van lang vervlogen tijden. Uit de jaren 70 praat ik over. Toen dus speelden ze ook vierde klasse. En daarom vind ik het wel heel apart. Dat, uh, dat zo'n club waar ik uh, vroeger als uh, jochie van een jaar of tien uh, ben gekomen. Uh, dat die dus nu gewoon tegen de SV Zandvoort uh, staat te spelen komende donderdag. Het is een mooi clubje. Ja, het is een mooi clubje. Goed, gaan we nu uh, nu, gaan we muziek, gaan we nu een, een, nou een stuk ja, muziek uh, En wat was je allemaal aan het doen? Ja. Je, je bracht de hele studio eraf. Sverev pakt de zevende ATP-titel in München. Alexander Sverev schrijft ja. de zevende titel op zijn naam. De Duitse nummer drie van de wereld... verslaat in de finale van het ATP-toernooi in München zijn landgenoot... Philip Kochsleiba met twee keer 6-3. Het is de eerste toernooizege van het jaar voor de 21-jarige Sverev. Nadat hij eerder in het seizoen in de finale verloor in Miami.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 Je zit met een blik te kijken naar die wedstrijd. Eh, terwijl Oasis eh, dit eh, nummer heeft eh, gezongen. Eh, dat zeg ik er dan ook maar even bij. Maar je zit met die blik te kijken. Als je die beelden van het eh, wildbinnen ziet. Zou het toch niet nog een keer gebeuren dat die cameraman nog een shot eh, meepakt van een... Eh, van een half blote dame aan de rand van de weg. Maar dat is nou net niet gebeurd. Want het was net wel gebeurd. Dus ja, mensen ja, hebben wel iets ja, niet gezegd. Ja, nee, ja, ik heb wel op zitten letten. Maar, uh... Er staan hele kleine clubjes publiek af en toe langs die weg. Verder zie je helemaal niemand. Het is, uh, het is werkelijk uh, ja, een rare ja, ja. etappe, moet ik eerlijk zeggen. Een wandeletappe door de woestijn, uh, denk ik eerlijk ik denk gezegd. Het ook. Ze, vo ze voetballen trouwens wel weer uh, in de Eredivisie. Eh, uh, de, uh, de rust, de thee heeft heerlijk gesmaakt bij de mannen. Wordt er al gescoord, uh, door de, of het, dat er iets in uh, die thee heeft gezeten? Ja, Ajax heeft in de 48ste minuut gelijk gemaakt. Ja. En uh, dat komt dus dat Ajax achter stond, omdat de licht in eigen doel schoot. Maar in de 48ste minuut is het dus 1-1 uh, uh, uh, geworden. weet je ook door wie in? Ja, ik wel. Is gratis. Die nieuwe? Nee. Oh. Nee, de Justin. Ah, Ah, Just Kluivert, wederom, die scoort veel de laatste tijd, hè? En ook nog belangrijke goals. En mooie goals. Of ook dat. Het is ja. toch wel een goede voetballer. Maar het schijnt toch dat hij weggaat, hè? Oh, dan weet jij meer dan ik. Ja, 50 miljoen was er geboden, daar hebben ze nee tegen gezegd. Maar, uh... Ik hoorde je vorige week in een radioprogramma zeggen dat er voor, uh, wie was het ook weer? 51, voor Kluivert 51 miljoen was geboden, toch? Ja, Heb ik dat niet goed eh, nee, geluisterd? 50 volgens mij. En de voorzet van de goal van Kluiver, die kwam van? Zie ik. Ja, dat kan ook niet anders. Nee, dat kan eh. niet anders. Mee. Gaat ook weg. 63 kilometer nog te rijden, 1 minuut 35 is de voorsprong in de Giro d'Italia. En jij hebt nieuws over autosport, Jaap? Nou ja. ja, het is een beetje terugblikken op wat er vorige week is gebeurd. We hebben allemaal kunnen zien dat er een behoorlijk incidentje was. Ik heb het niet kunnen zien nee, hoor. niet gezien, maar goed. Ik de, langs de lijn. Ja, dat maakt niet uit, dan, dan heb je wat gemist. <laughs> er was consternatie alom in de straten van Baku. Want uh, Ricciardo en uh, Verstappen die, uh, hebben elkaar uh, uh, zo danig dwars gezeten dat beide dus uh, de wedstrijd uit zijn uh, gevlogen. Nou, er is nog het nodig om uh, te doen uh, geweest. Helmoet Marco liep met het uh, schaamrood op zijn kaken. Maar ook Christian Horner liep uh, met het schaamrood op zijn kaken. En beide hadden een brandblusser nodig... om uh, een beetje de boel uh, tot uh, bedaren te brengen. Dus dat, uh, met, met een knal of nou, losbouwte? Nou, dat viel nog allemaal wel mee. Maar goed, uh, de heren uh, waren zich schuldbewust. Dat ook nog. Want ik heb het uh, meteen uh, ook een beetje zitten volgen... van wat er uh, allemaal is uh, gebeurd. Uh, beide uh, constateren dat dit natuurlijk niet de bedoeling was. Uh, er zijn in, uh, in Engeland zijn er uh, veel mensen aan het werk... En die hebben ze gewoon in de kou laten staan. Het was zowel de analyse van Daniel Ricciardo als van Max Verstappen zelf. Dus uh, dan wordt het dag uh, daarna wordt er ook nog het uh, een en ander over gezegd. Diezelfde Jan Lammers die we ook al eerder tegenkwamen. Maar dan als coureur, maar nu als analist. Die heeft er wel begrip voor dat uh, Red Bull uh, Racing Max Verstappen en Daniel Ricciardo de vrije hand heeft uh, gegeven tijdens de Formule 1 races. Het team vertrouwt erop dat de coureurs verstandig met elkaar omgaan. Stelt uh, de voormalig... Formule 1 coureur vast. In Baku pakte de vrijheid afgelopen zondag natuurlijk echter desastreus uit. En de jongens hebben nu zelf wel het idee dat ze het richting het team niet goed hebben gedaan. Zegt Lammers over de crash waarmee de Red Bull coureurs zondag elkaar uitschakelden in die Grand Prix van Azerbeidzjan. Uh, Lammers vermoedt dat de frustratie bij de beide coureurs tijdens de race hoog is opgelopen. Nou, dat hebben we een beetje kunnen zien. Want uh, de Red Bulls uh, die werden ook uh, achter uh, nagezeten door twee Renault-rijders. En die gingen er ook voorbij. Terwijl ze net bezig waren om zelf ook zich te positioneren in deze wedstrijd. En bij verstappen, zo gaat Lammers verder, waren er frustraties omdat hij dacht in de slotfase van zijn teamgenoot af te zijn toen hij jacht maakte op de nummers drie, Lewis Hamilton. En die wonde uiteindelijk de wedstrijd ook. Eh, zo werd opgehouden dat de achterstand gereden Ricciardo na diverse Mutslingen opnieuw in de spiegels opdoende. En bij Ricciardo, omdat hij al vier of vijf keer vergeefs had geprobeerd om de Nederlander te passeren. En bij die ja verschrikkelijke uh, botsing... Uh, was het uh, ruimte eigenlijk die er niet was... want Max gooide de deur dicht... Moet Red Bull dan niet ingrijpen als twee coureurs zo met elkaar omgaan? Werd de vraag ook aan Lammers gesteld. Maar die vindt van niet. Dit is Max en dit is ook Ricciardo. Max is natuurlijk heel agressief met inhalen en afhouden. Daar heeft hij al zijn fans mee verworven. En nu willen we ineens dat hij een tandje minder doet. Is zo de vraag. Max is Max. Messi is Messi. En daarbij zou je dan ook vaak moeten zeggen. Geef die bal nou af. Maar dit hoort erbij. Als je van Max houdt, dan moet je dit er dus bijnemen. Nou, ik ben het er eerlijk gezegd daar wel mee eens. Want er is meer dan dat. Nou, dan is er nog het een en ander te vertellen over de teambaas zelf. Want die heeft ook nog het een en ander verteld over dit moment. Want Christian Horner die was nogal erg getergd na aflopen van de wedstrijd in Baku. De teambaas van Red Bull had een stevige kater na afloop van die Formule 1 race. En ik hoop dat jullie begrijpen dat ik wat kort van stof ben. Was het al direct na de wedstrijd. Uh, en dat had alles te maken met, uh, met de manier... waarop uh, de twee uh, elkaar uh, ja, min of meer de wedstrijd uit uh, hebben gewerkt. Uh, volgens uh, Horner is het ook onacceptabel. Zeker ook als het gaat om de mensen in de fabriek. Maar er is nog meer uh, daarover. Want uh, wat is nou het, uh, nog meer het uh, geval... Uh, de mensen van uh, Red Bull zijn in gesprek met motorleverancier Honda. Dat is ook deze week bekend uh, gemaakt. Want dit ding, die motor, die ligt op dit moment nu achter in de auto bij de Toro Rosso's. Uh, maar als het goed is, uh, is het de bedoeling dat uh, ze zo snel mogelijk uh, kenbaar moeten maken met welke motoren ze moeten gaan rijden. Dat gaat tussen nu en een paar weken plaatsvinden. Red Bull die heeft, die is met Honda in gesprek over een samenwerking met, de, ja, met, de, met die motorenleverancier voor de Formule 1 het komende jaar. De partijen hebben de afgelopen weken in Baku gesproken rond, die, rond dat verhaal. En het was volgens de motorsportbaas van Honda Yamamoto allemaal heel positief. En het zou wel eens het begin van een mooie toekomst zijn. En wie een beetje de Formule 1 volgt... ziet dus eigenlijk ook dat die Toro Rosso's... best wel in staat zijn tot hele mooie dingen. Dus wat dat er gaat... zit er behoorlijk wat muziek in bij Red Bull. Ja, over wat wou zeggen? Over muziek gesproken? Jij weet heel veel over muziek... maar je kan over die autosport... anderhalf ja, uur, ook uur nog wel een stuk wat kletsen, Ja, ja, ja dat, dat, dat, dat lukt me wel. je utrecht Nak Breda. Na 53 vertel, minuten gestaakt. Gestaakt? Maar maar wat is gebeurd? Allerlei vuurwerk het veld gegooid. Er is enorm veel rook in het stadion... En arbiter Edwin de Graaf legt het spel tijdelijk stil. Dan hebben we nieuws over Cardiff, want het is na vier jaar terug in de Premier League. Cardiff City keert na vier seizoenen terug. Op de laatste speeldag speelt de club uit Wales doelpuntloos gelijk tegen Reading. Maar omdat de naaste achtervolger Fulham niet weet te winnen bij Birmingham City, 3-1 verlies, wordt de tweede plek achter kampioen Wolverhampton Wanderers veilig gesteld. AZ heeft weer gescoord. Raad wie? Ja, een, ja, een, ja, een, ja, een bambus. Uh, en die staat nou op 20 doelpunten, dat is natuurlijk nogal wat. En is weer alleen koploper geworden. En nou, Excelsior Ajax. 1-2 in de 53ste minuut. Wie zou hem gemaakt hebben? Uh, weer uh, Kluivert. Nee, uh, Pff, heb je dan nog meer? Uh, Wie doet er vandaag vanaf de start alweer mee? Je, huh? Vanaf de start. Niet die, niet die back, toch? Kasper Dolberg. Oh, oh, die erg. Ja. Um, nog even over het voetballen. Want uh, ik heb nog iets aansluitends. Want uh, ook op de live blog werd het een en ander gemeld over uh, het, het verhaal rondom FC Twente. Maar uh, het is uh, de trainer die het afgelopen seizoen um, eigenlijk FC Twente in de Eredivisie wilde houden. Gert-Jan van Beek. Nogal een beetje uh, vervelend afgelopen. Nou ja, vervelend. Uh, hij wordt met... Uh, Via de sociale mediakanalen wordt hij met een aantal keren met dood bedreigd. De oude trainer van het inmiddels gedegradeerde Twente heeft met de NOS-verslaggever Joop Schreuder daar al het een en ander over gezegd. En sinds zijn ontslag heeft hij daar het een en ander verteld wat er in Enschede is gebeurd. Over de paniek die volgens Verbeek al jaren bij Twente heerst. En over de slechte werkrelatie die hij met sommige spelers had. Nou, schijnt Verbeek nog een man te zijn... die nogal erg van, het fysieke, uh, van de fysieke uh, gesteldheid van zijn spelers houdt. Uh, maar de spelers waren daar niet zo gecharmeerd over. En ze vonden eigenlijk zijn, uh, zijn trainingsaanpak nogal een beetje gedateerd. En dat was de reden waarom ze op een gegeven moment... bij Twente toch hebben ingegrepen en hebben gezegd uh, van sorry. Maar zo ook uh, bij Feyenoord het geval, hè? Ja, dat heeft hij ook uh, daar uh, gehad. De um, nee, ook... dikke advocaat was weer aan het juichen. Oh, is dat zo? daar staat 2-1 voor ja, Herakles. Ja. Stijn Spierings schiet van dichtbij raak. Ja, nou, dan uh, ben ik klaar met het uh, verhaal van Beek. Het is dus een heel kort uh, verhaal, omdat uh, uiteindelijk. Kort. Dat hij. Dat nou ja. <lacht> oh, ja, ik probeerde het in een samenvattende vorm. Uh, Jij pra dat... praat net zoveel zo als die verslagen van jou op lang zijn goed. We gaan nu naar zo? muziek luisteren. <laughs> nou, dat is een heel goed idee, <laughs> lijkt me verstandig ook. Ja. it is so still in my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 So still in my So still Bij Twente wordt weer gevoetbald. De spelers en de scheidsrechter zijn terug op het veld. De rook is in de rook opgetrokken. Bij Twente ook, nog een uur bij Utrecht was, joh. Nee. Nee, even op zitten letten, denk ik. Je moet wel was, luisteren, was, natuurlijk, was er Martijn. Dat gaan zitten, we zo doen. We zitten, we zitten ik heb wel een niet, hele leuke. Uh, niet voor niks, hoor. Ik heb wel een leuk nummer meteen uh, achter de hand van Boudewijn uh, de Groot. Als de rook om je hoofd is verdwenen. In <laughs> de 57ste op. minuut heeft uh, Roda gescoord. Geloof het of niet. Danny Shahin doet, doet wat terug namens de thuisploeg. Hij stift de bal over doelman in die groothuizen. En daar is het dus 3-1. Nou, dan de Giro. Die voorsprong die loopt hard terug. Is uh, rond een minuut nou. En uh, ja, uh, die worden zo gepakt. Dan is het uh, voorbij voor Guillaume Boivin. Voor Marco Fraporti en Enrico Barba. Onthoud die namen, want die zul je nooit meer horen. Nee, <laughs> dat zijn de helden van de Negev-woestijn van de Giro 2018. Dat de, we toen hier op een warme zondagmiddag hebben gezeten. En dat je op een gegeven moment nog terug kan zeggen... De weet je het nog? Op die zondagmiddag lieve, reden er dus drie man vooruit in de Giro. die zandhappers. Ja. Huh? ja, ik heb verder niks. Even Martijn. Oh, ik, ik, ik, uh, hoe is het met... Uh, oh, je had het net voor mij over de Giro. Sorry, ik was even met uh, wat anders bezig. Ja. En, wat is de, de start, uh, start uh, plaats van vandaag? De startplaats Beersheva. Die hebben ook een voetbalploeg. Die hebben een goede voetbalploeg. Weet je hoe die heet? Nee. Hapoel, Beersheva. Ze daar allemaal Hapoel en weet ik wat allemaal. Ja, of Maccabi. Ja, inderdaad. Ja. Ja. Oh, kijk, er wordt trouwens <laughs> bij niemand voor zok gereed. <laughs> um, maar, en dat is, dat is wel weer natuurlijk uh, uh, uh, een soort van uh, linkje met uh, de rest van de uitzending, mm. die staan bovenaan en die kunnen komende week Kampioen worden. Oh, die wonnen gisteren met 4-1 van een of andere onbekende ploeg. Uit, uit Jeruzalem, geloof ik. Ja. Uh, maar die kunnen de komende week kunnen die kampioen worden. Ja. Want even een... Uh, ja, is een, is een Israëlische competitie uh, in ieder geval? Ja, nou, ja, nee, weet ja. Je, weet je, ja, dat weet ik. Maar goed, maar dan... Ik uh, heb getraind in Israël, hè? Je hebt getraind in Israël? Ja. In het leger of in en, de, bij de voetbal? En, en een internationaal toernooi georganiseerd met Groningen, Utrecht en uh, Maccabi Haifa. Maccabi Aha. Haifa? Ja. Dat was leuk, hoor. Dat was echt leuk. Oké. Okay. Zo gaat het maar door. Trouwens, PSV, landskampioen, die staan nog steeds op 0-0 tegen Groningen. En vorige week ook gelijk, toch? Ja, raar, hè? Ja, de, de handrem uh, is vanaf uh, bij de jongens. Uh, nou, dus, ik... uh, ja, de druk is eraf. De druk is eraf. Hoeveel zullen we daar weggaan? Nou ja, laten we het daar eens over hebben. 4-5? Uh, nou, Barcel Brons, dat uh, hebben we gelezen, die uh, staat in belangstelling van Engeland. Want, Everton? Uh, Everton uh, wil hem heel graag. Gek zijn als hij het niet, niet deed. Nee. Nou ja, om nee. twee redenen, denk ik. Hè. A, voor zijn voor portemonnee, Want ik denk dat hij daar gewoon al, al snel het, het vijf, misschien wel tienvoudig gaat verdienen als wat hij bij PSV verdient. Ja. Nee. En uh, daarnaast, uh, uh, ik denk ook voor je cv dat het goed is. En goed. dan is de opstap naar een topclub in Engeland. Als hij daar goed doet, dan krijgt hij het ook van elkaar. Je, had, je hebt een tijd bij, bij, bij Haas je uh, hoe heet hij ook weer hein? die die technisch directeur. Ik heb ook eerder bij PSV gezeten, toen een lange tijd bij HSV. Nee, ik, heb... ah, ik weet niet hoe die heet. Uh, nee. Die ging daarna naar Chelsea toe. Ja, ja dan, dan. Of uh, laten we het over, als we het toch over Duitsers hebben. Uh, Klop. Mm. Bij Borussia Dortmund uh, een paar jaar geleden nog in de finale gestaan uh, met uh, Bayern München. En nu bij Liverpool, uh, nu aankomend finalist in de Champions League. Mooi, ja, dat, dat zo raar kan het lopen. Hè? En daar spelen ook twee Nederlanders mee, waarvan er één nogal succesvol is uh, geweest de afgelopen woensdag. Jongens, weer goals. Nou weer, vertel. Micio scoort nu voor AZ, stand 3-0 daar. Mm. Uh, Roda JC, goal van Roda, die komen terug tot 2-3. Dat uh, wordt nog spannend misschien. En bij Sparta is uh, na 61 minuten de gelijkmaker gemaakt door Vincent Vermeij Als invaller koud in het veld en hij zet Heracles na meer dan een uur op 2-2. I'm not ecstasy, girl, I'm not a girl, I'm not a girl, I'm not a girl, I'm not a girl, I'm not a girl, in not a girl, I'm not a girl, I'm not a girl, I'm not a met I'm not a girl, I'm not a girl, I'm not a girl, I'm not a girl, I'm ik a girl, I'm not a girl, I'm not zit ja, the roman ship rap. Dat doe je al raar genoeg Stop, maar ik ben de BL ga genoeg Geen geslake aan met die mike, Want we gaan vanavond weer duurlijk naar de kroeg Big smile, tante geel Pimp me chicks op Amazon Ze willen nooit met die verkeerde boy Maar ik geef geen fok, maar dit is hoe ik ben Fok wijven, half wijven Maar ik ga die wijven, ja ik ga die wijven What the fuck is zo moeilijk kan Om godverdomme normaal te blijven. Urban Oekoe, dat is dit Ze weten dat die schattig is Ik ben aardig, veel te aardig Dus daarom roep ik fuck a bitch ABN, ja, yeah, een beetje Spreken beter dan de man. Ik heb gedaan, maar ik tek de vel op met me negers door. Feest de markt, je spier. Mensen roepen naar me, dat is dom. Ik ben je vader niet, haat me niet, want ik ben de Ik ben dom, lompe, famous. Ik ben dom, lont In me chillen is het zomaar Nikke hou maar, nikke hou maar Nee, nee, bitches willen chillen Want die kill komt op de V Zet je TV aan en kijk de WW gaan Nog steeds, steeds dran. en hij heeft geen baan Very motherfucker, what, what, the fuck? Nikke, hup, hup, check mijn baai, baai, truc Ik kom baai, baai, hard en ik kom baai, baai, dood En voor dat baai, doe ik mijn baai, baai Show in van je aai, ja, yippie, nikke, aai in de lucht, iedereen zegt: Wow, die niggers komen hard, kijk ze klippen. Wow, die niggers worden omringd door bitches. Wow, die alweer wat van is een sezen recht, net zo echt als je aan de klerk. Ik ben kom, wolf, de famous. Wat hoor ik nu allemaal van penis. Dit bedoel ik dus. De oppositie dus. En dan uh, is het dom, lomp en famous. Uh, ja, het, het hoeft verder geen uitleg erover te vertellen. Maar goed, het, het vormt wel een stroming in de, in de popmuziek, vrienden. Want uh, Nederhop is hot in Nederland. Henny. Maar die penis... Dat wou ik net zeggen, maar jij zegt en. het al, dus... Ja, en, en, en, en, ja. Ja, nee, het wil, is een en, sportprogramma. Ik, ik, wilde he, we zeggen, de, uh, ik wilde zeggen, jij, zegt dat, uh, jij neemt dat woord twaalf keer per dag in je mond. Maar goed, dat <laughs> klinkt een beetje raar. Nee, nee, nee, nee, nee, nee. Wij proberen het te voor mij, Goed, dus, goed. Uh, Rode Haag, Ado Den Haag was 0-3. En Ado stevende dus af op de, op de baarcompetitie. Maar uh, Rode, heeft alweer twee keer gescoord. En in de 61ste minuut is het Simon Kustafsson die een strafschop binnenknalt. Bij Twente Nak wordt weer gewoon gevoetbald. En Vitesse heeft een goal gemaakt uit een hoekschop van Alexander Butner Komt Mat Miasga hoe je dat uitspreekt, de bezoekers op gelijke hoogte. Ik heb nog even de tussenstanden in de serie A. Voor de mensen die dat ook heel erg uh, fijn vinden. Genoa tegen Fiorentina 0 tegen 1. Lazio, Atlanta, dat staat 1-1. Uh, Napoli, Torino 1-0. Chievo Verona, Crotone 1-0. Spal tegen Benevento 1-0. Vanavond om zes uur Sassuolo tegen Sampdoria. En om kwart voor negen Cagliari tegen AS Roma. Dat is die ploeg die dus door Klopp in zijn naar huis is gestuurd. Het scheelde ook maar weinig hoor. Want het had ook niet anders moeten lopen. Maar die spelen vanavond eerder zijn gespeeld in de Serie A. AC Milan, Hellas Verona 4-1. Juventus, Bologna 3-1. En Udinese tegen Internationale 0-4. Ben. Er moet nog 45 kilometer gereden worden. Het is grijs in de negap, Dus de zon schijnt niet. Die is niet terug te vinden. Allemaal uh, typisch natuurlijk. De drie koplopers hebben nog een voorsprong. Maar die zullen heel snel worden ingepakt. En dan zal het waarschijnlijk wel weer Viviani. Die Italiaan zijn. Die de Massa Sprint gaat winnen. Hey, vanavond hebben we El Classico. 9 uur. Um... Barça tegen Real. Ik vind, euh, ik vind het jammer dat, dat Barça vorige week kampioen is geworden. Ik had het liever vanavond gezien. Ja, dat was leuker geweest, hè? Ik bedoel vanavond, je hebt nu een, een, een klassico die eigenlijk nergens meer om gaat. Ja, maar wel voor de, voor de spelers hoor. Ja, denk je? Ja, die. Gaan die uh, uh... Ik, ik, ik denk niet dat, dat, dat Barça meer volle bak gaat. We hadden het er net al heel even over. Uh, aan het einde van het, van het tweede uur. De, de spelers van Real die gaan geen ERA creëren. Voor de ja. spelers van Barça. Dat is, dat is een gebruik in Spanje. Ja. Ze doen het niet omdat... Um, Barcelona het niet gedaan heeft... afgelopen jaar of in januari. Want dan is het december, januari. Toen uh, Real de wereldbeker won. Nee, en, niet handig. Denk ik. En Zidane die zegt van... Ja maar, luister, zij hebben het toen niet gedaan... Uh, toen wij dat wonnen. Uh, de, de, de, de Barcelona deed dat toen niet. Omdat ze vonden... Ja, maar dat doen we eigenlijk alleen maar bij het kampioenschap van Barcelona. Uh, of het kampioenschap van, van, van Spanje. En verder niet. Ik vind het toch een beetje jammer. Gedra je, je, je hebt gewoon um, koninklukken, heb je in je naam staan. Hè? Ja. Gedraag je dan ook zo. Ja, uiteindelijk vind ik dat. En dan denk ik alleen kom. maar wijzen naar die anderen. Terwijl je ook gewoon zelf een balletje op kan pakken. En denken van, kom, we doen het gewoon. Ja, je hebt gelijk. Je hebt gelijk. Twente Nak, er wordt uh, na 65 minuten gespeeld. Ze hebben weer met vuurwerk gespeten. Maar deze keer laten de gewoon door spelen. Ook in, ja, ook in België wordt er nog uh, gespeeld vandaag. Een wedstrijd die om uh, tien voor drie is begonnen tussen Club Brugge. Ook een uh, behoorlijk instituut in de Belgische competitie. Dat tegen is. Anderlecht. Dat is de andere uh, grote club in België. Daar staat het op dit moment 0-0. Ja, dan uh, zijn we eigenlijk uh, toegekomen aan uh, het einde van alweer het derde uur. Het gaat snel vandaag, hier, ja, hè? Ja, het gaat, uh, gaat goed. En het is zulk mooi weer. Oh, je zou toch lekker aan het strand liggen en luisteren ja. naar... Uh,